omdat uh, de kunsthal een, een, een zeer goed beveiligde instelling is, dat, dat kan ook niet anders. Dat zijn ook eisen van de verzekering. Kijken naar de werken die daar worden geëxposeerd. Uh, deze inbrekers hebben toch kans gezien om er binnen te komen... en ook weer te vertrekken met een zevental uh, werken. Uh, daar zit ongetwijfeld enige voorbereiding bij. Volgens kenners is de collectie zo goed gedocumenteerd... dat de werken niet te verhandelen zijn.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 In Groot-Brittannië is een aantal mensen tegengehouden bij het ziekenhuis... waar het gewonde Pakistanse meisje Malala wordt behandeld. Volgens Britse media probeerden ze bij haar te komen. Ze beweerden dat ze familie zijn van Malala. Aanvankelijk werd gemeld dat er arrestaties waren verricht... maar later ontkende de politie dat. Volgens een arts van het ziekenhuis was het een vervelend incident... maar is Malala nooit in gevaar geweest. Tegen Sky News zei hij verder... dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om haar te beschermen. Malala, die gisteren aankwam... In in Engeland werd onlangs neergeschoten door de Taliban. Die wilden haar doden omdat ze opkomst opkomt voor vrouwenrechten. De Taliban hebben gezegd dat ze een nieuwe aanslag zullen plegen. In de IJssel bij Kampen ligt een koche uit de middeleeuwen. Vorig jaar werd het scheepsvrak al ontdekt... en uit sonarbeelden blijkt nu dat het zeker gaat om een koche uit de 14e eeuw. Dit type schepen werd vooral gebruikt voor de handel naar de Oostzee. De vondst is bijzonder, zegt deze onderwaterarcheoloog. Het is een, een middeleeuws gevaarte van 20 bij 8 meter. Dat is een heel erg indrukwekkend groot scheepsvrak. En hij is uh, in, in grote mate intact. Hij zit in grote mate in, in verband tot op dekniveau minimaal. Ja, en dat is heel bijzonder. Het schip is door de onderzoekers de IJsselkoche gedoopt. Het scheepsvrak is 20 bij 8 meter. Binnenkort wordt besloten of het wrak naar boven wordt gehaald.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 Samen sta jij sterk. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Grütke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. De kunstroof. schilderij voerde de politie nu naar drie verdachten en nog eens vier andere werken. De kunstroof. Het gaat om een werk van Frans Hals en een schilderij van Jacob van Ruisdaal. De kunstroof. Volgens kenners zijn ze goed voor een waarde van 1 tot 2 miljoen euro. De kunstroof in de kunsthal in Rotterdam. Ja, uit de kunsthal in Rotterdam zijn vannacht zeven kostbare schilderijen gestolen. Kunstbeveiligingsexpert Ton Kremers heeft u... Die gaat ons zo meteen vertellen wat de waarde is van die schilderijen... en of je kan voorkomen dat dit soort inbraken plaatsvinden. Ik denk dat die er nog niet was. Nee, dat was er nog niet. <laughs> Daarom praat ik gewoon door. Precies. Aan. Ja. Morgen staat u weer even als coach op het veld. U bent er wel, gelukkig. Hartelijk welkom. Dan struit u met het Friese amateur-elftal tegen het Herenveen van Marco Verbasten. daar gaan we het zo over hebben. Maar gisteravond plaatste uw voormalige elftal Jong Oranje... zich voor de uh, Europese kampioenschappen in Israël komende zomer. Bent u daar nog trots op of gaat het langs u heen? Nee, het is wel belangrijk voor het uh, Nederlandse... Uh, Jeugdvoetbal hè, dat is het topteam van, van, van de jeugdopleiding, zou je kunnen zeggen. En die moeten daar gewoon bij zijn. En dus de afgelopen twee keer zijn ze er niet bij geweest. Nou, dat, was, dat, was, dat is wel heel jammer, want het heeft wel een heel goede impact naar buiten, naar de mensen. Het is goed voor de KNVB en ook goed voor voetballen. Wat gaat er om in de hoofden van wetenschappers, uitvinders en ondernemers? Schrijver Kader Abdolla wilde weten wat de dromen en de ideeën zijn... van Nederlandse wetenschappers, uitvinders en ondernemers. Nee, Abdolla, goedemiddag. Snapt u ons nu nog beter dan voor uw zoektocht? Absoluut. Ik heb... Ik denk dat ik Nederland in de bodem van de Nederlandse samenleving terecht ga komen. Bij, bij, bij de zuivere wateren. Bij de zuivere wateren? zuivere wateren. En de mensen, de geesten die de, de toekomst van Nederland gaan vormen. Of vormen. En ik vond het als voorrecht om, om die reis, die bijzondere reis, mee te maken. Er is een bestuurscrisis in het Noord-Hollandse Landsmeer. De burgemeester is weg, maar de burgers willen haar terug. Kan dat nog? Hier aan tafel hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten en Vanita Attema, betrokken inwoner van Landsmeer. Goedemiddag allebei. Hartelijk welkom meneer Korsten. Hoeveel burgemeesters hebben er jaarlijks problemen met wethouders of met de gemeenteraad? Kunnen u daar iets over zeggen? De afgelopen decennium zijn er 70 burgemeesters gesneuveld. Uh, 70 in 10 jaar. 70 in 10 jaar, dus 7, 8. Soms is het wat meer, soms is het wat minder. En, maar het wordt in het algemeen niet minder. Voor 2000 waren het er maar een stuk of 5 tot 10. En het wordt dus meer, je weet het, hè, de lontjes worden korter en ook in de raad. En ze, ze dralen niet lang, ze slaan toe in de raad. En uh, een paar foutjes en weg ermee. En, uh, dus het wordt allemaal een wat gevoeliger baantje, dat burgemeesterschap. Je moet goed in je vel zitten en goed geëquipeerd zijn, wil je het een beetje redden. De Amerikaanse presidentskandidaten betreden vannacht een arena vol publiek... en de ogen zullen vooral op Obama gericht zijn. Ja, een wakkere indruk maken, dat zou al voldoende zijn... om hem als winnaar uit de bus te laten komen, stond in een van de kranten. Jeroen Beekman, bent u het daarmee eens? Uh, nee, hij zal het beter moeten doen dan uh, alleen maar wakker blijven. Ja, want vorige keer was hij ook wakker, toch? I, nou, ja, hij was wakker. <laughs> nou, maar was maar er is nog discussie over. Ja. Ja. Hij deed het niet goed, dus dit is een herkansing voor hem. Ja. Ja. Ook de gast historicus Rutger Bergman. Met hem praten we over de onuitroeibare drang van sommige mensen om van grote hoogte te springen. En onze dichter bij de dag is vandaag Frank van Pamelen. zijn gedicht over deze uitzending. Hoort u tegen half vier. Wilt u reageren? Ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Ja, Foppe Morgen staat u weer even als coach op het veld, want dan strijdt u met het Friese elftal, het amateur-elftal tegen het Heerenveen van uh, Marco van Basten. Wat is de, de reden voor die wedstrijd? Ja, de reden is uh, geld inzamelen voor uh, het goede doel, zal ik maar zeggen. Het goede doel is uh, Kika en uh, mijn fonds, het Foppe Fonds. Nou ja, en uh, ik, heb, uh, ik heb het, ik, ja, eigenlijk heb ik het bedacht. Het is een... Uh, ik hoop dat het een fantastisch evenement wordt. Ja. Dat, uh, dat wordt het Friese amateur of dat al zei ik al. De profs van Heerenveen allemaal Fries. Ze hebben vast niet allemaal oer-Friese namen. Maar we kunnen ons voorstellen dat de samenvatting ongeveer zo zou kunnen klinken. Volgende op de Rudi En daar is Mark de Vries. Belsma met een 2 tegen 0. Mooi 1-2 hier met uh, Laurens Huizenga. En dan is het Palma Die scoort feilloos. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de wedstrijd. Arie Rosema. Het wordt van Hintem en Frajo. Nummer 10. 10-0. Ja, Bergsma, Huizinga, Rozema, Bauma, Allemaal Friese namen, dachten wij. Ja, min ben je wel, ja. ja. Als het maar op A eindigt, he. het kan ook chronisch zijn. <laughs> Ik moet, maar Ik heb gisteren met ze getraind en ik kon het doen in het Fries. En dat is in jaren niet gebeurd, moet ik Want zeggen. Want het waren allemaal Friese. Dat was een voorwaarde? Nee, het was niet de voorwaarde. Ze moeten in Friesland voetballen. Oh. En ze, maar spelen, ze spelen... Het zijn bijna allemaal jongens die uit Snee komen. Nou weet, uit Leeuwarden, Heerenveen, Harkema. De voetbalbalwerken van Friesland, daar komen ze vandaan. Het echte Friese elftal, zeg maar. Ja, en, en het mooie is... Ze zijn gekozen door de, door, door de supporters. Hè. Want dat, hoe is dat gegaan? Nou, ik heb vier uh, Friese top-amateur-trainers gevraagd om uh, uh, drie elftallen samen te stellen. Dus eigenlijk 33 spelers, allemaal op hun positie. Dus drie keepers, drie backs, drie stoppers enzovoort. Nou, en, uh, en dat hebben we dus gedaan. En die zijn op een website gekomen van de Leeuwen-de-Krant. En ook in de krant. En uh, dus in een grote advertentie. En daar hebben de mensen op kunnen kiezen. Dus er hebben 10.000 gekozen. De bevolking van Friesland heeft het ja. elftal uit die ja, ja, ja, voorselectie ja, ja, ja, gekozen. Dus ik heb me er niet mee bemoeid. Dus ik, ik krijg het gewoon in mijn schoot geworpen, zou je kunnen zeggen. En als u wilt wisselen, moet u eerst weer een paar de ja, ja dat de lijst van de bellen of of wat <laughs> nou, ook. Had u liever een ander team gehad of uh, was u het wel eens met de keuze? Nee, ik ben het er wel mee eens. Ik, ik, ik vind, uh, ben het er echt mee eens. Dus uh, ik had het zelf niet beter kunnen doen. Hmm. Ja, maar dat is bijna wel heel vaak zo hoor. Als je op de tribune zit en je vraagt mensen wat ze van hun opstelling vinden, nou, dan zijn ze niet zo ver. Uh, dan vinden ze de trainers soms ook heel vreemd. Hè. Maar dat, dat zijn al die bondcoaches, toch? Die we, we zijn toch ja, best 16 miljoen. hebben we. Ja, dat klopt. Ja, maar u zegt, die opstelling, ik zou hem zelf ook zo gemaakt hebben. Ja, misschien een andere plek, maar uh, uh, daar was ik politiek geweest... daar dan had ik een uit Leeuwarden erbij gedaan. Zo. <laughs> Omdat ik dan meer mensen trek. Ja. Maar, maar nee, dit is prima. Er zit nu geen één Leeuwarden erin? Misschien wel iemand uit Leeuwarden, maar dat is voetbal die dus in sneek. Ja. Dat zou best kunnen. Nou, misschien kunnen we dan een wissel beloven aan de bevolking van Leeuwarden. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Want het ik. wordt rechtstreeks uitgezonden op Omelprisland, ja, geloof ik. Wat heeft er uitgezonden. Ja, het ja. wordt rechtstreeks uitgezonden. Heeft dat potentie, zo'n elftal? Zou dat echt wat kunnen worden? Nou, vroeger heb ik met uh, onze uh, oude voorzitter Riemer van der Velde er wel eens over gediscussieerd. Ze zei, nou doen we, laten we nou eens beginnen met jongens van tien jaar. En met allemaal uit de buurt. En dan gaan we er gewoon mee aan het werk. En dan denk ik dat we, nou uiteindelijk, boven in de eerste divisie of onder in de divisie terechtkomen. Meer niet. Uh, want zoveel We hmm. Wij hebben meer uh, koeien dan mensen, hè. Dat is het probleem. <lacht> <lacht> <lacht> maar dan spreek je toch af dat je drie, drie spelers mag kopen of zo? Ja, dat zou kunnen. Dat, dat zou, zou kunnen. Ja, maar dan, begint het al, dan wordt het al, is het alweer niet echt, vind nee. ik. Nee. Hmm. Ja. Nou ja, er is een club in, in Mexico, in Guadalajara, die heeft dus alleen maar Mexicanen. En die zijn daardoor immens populair in ja. Mexico. Dus als die uitspelen komen er ook twintig of 30.000 mensen alleen voor hun. Nou, dat, maar daar hebben wij te weinig mensen voor. Ja. Maar het zou wel heel aardig zijn. Want maakt u een kans tegen vee? Nee, denk ik niet. Als, maar, maar dat gaat ook niet ja, om. Ja, nee, Ik denk het niet. Nee, het, het gaat erom dat het, euh, dat het heel aantrekkelijk is. En dat, dat mensen heel enthousiast zijn en worden. En dat we zeggen over een paar jaar kunnen we het weer doen. Ja, ja, maar, dat, maar uiteindelijk gaat het daarom. Hoeveel kaarten zijn er verkocht? Nou, Ik denk dat er tussen de 12.000 en de 15.000 mensen komen. Oeh, en u wilde 25, zag ik. Ja, eigenlijk. dat red ik niet. Nee. Laten we nu halen. Nee, dat redden we niet. Maar daarom bent u hier misschien. Dat zou kunnen, ik hoop dat het werkt. op <laughs> <laughs> ja. Dollar, is dat iets typisch Nederlands? Zo'n Fries-elftal? Maar Fries weet ik niet. Uh, ik, ik, ik reis heel vaak naar buiten, in andere landen. Maar Friesland... Ja, iedereen, ik had hem niet, ik, ik heb niet verwacht, maar iedereen kent Friesland. In, buitenland? En in het buitenland? In oh, ja? En iedereen kent ze als bijzondere, scherpe, ondernemende, ondernemende mensen. Zijn, maar, ja, ze dat ja, nou nou wel alleen maar onder hoor je Ja, echt, ik meen het. En, en, en, en ik vind het bijzonder, ja, ik, ze zijn, ja, misschien in Nederland zijn ze heel vaak stil, maar in, buitenland, in het buitenland, ja, zijn ze, laten ze een ander gezicht van zich laten zien. En dat vind ik mooi. Ja, is dat waar, meneer Daan? U, u bent bondscoach geweest van Tuvalu, geloof ja, ik? Ja, en ik heb in Zuid-Afrika gewerkt. En en Kroes gaat de hele wereld over, natuurlijk. Nog een keer? en Kroes gaat de hele wereld over? en Kroes, ja. ja. Maar dat is ook terecht, hè. Die is ook zo mooi. Van <laughs> u <nu> niet, boze. <laughs> nou ja, maar er zijn andere, andere, andere, andere criteria gelden ervoor, hè. Maar, nou ja, Friesen zijn gemiddeld genomen wel redelijk rustig. Maar als ze wat moeite vertellen, vertellen ze het wel hoor. Dus dat, dat begrijp ik wel. Maar ze zijn hardwerkende, hardwerkende, hoopvolle mensen. Ondernemers, ja. dat zijn we wel bekend voor. Zit ze uh, ook in uw boek eigenlijk, Vriezen? Of niet? Uh, net niet. Net niet. <lacht> net niet. <lacht> dat er <speelde> niet veel. <lacht> Bijna. U speelt tegen Heerenveen morgen waarvan Van Basten zei van... ja, dat is allemaal niet zo goed dit jaar. Dus dan zou je zeggen, u heeft een kans. Of valt het wel mee dat met de kwaliteit dan. van Heerenveen? Ja, ja, ze hebben moeite gehad om, uh, om uh, de boel... Uh, uh, nou op, de, op de rails, maar dat is een dooddoener. Uh, het, het was heel laat voordat iedereen er was. Hè. Dus dat duurde tot 1 september. En toen, uh, dus eigenlijk begon de voorbereiding toen... had je al, al twee wedstrijden gespeeld. Nou ja, toen ging het even, in het begin ging het een paar keer heel slecht... Maar ik vind dat het nu aanmerkelijk beter gaat, hoor. Ze hebben niet een slecht, uh, slecht uh, team. Ze hebben echt wel kwaliteit. Ze kunnen in het linker rijtje eindigen, zei u, geloof ik, hè? Dat heb ik gezegd, ja. Dat nou, vond Van Basten niet zo leuk, denk ik. Want die, die had het rechter rijtje gezegd, namelijk. <laughs> ja, ja, ja, nou ja, oké. Okay. Maar zo gaat ik vind dat je dat mag zeggen, hoor. Ja, ja. Um, ook morgen het open Friese kampioenschap traplopen. Ja. Ja, u doet alsof het iets heel normaals is. <laughs> nou oh, ja, ja. oké. Okay. Nou ja, dat is, is ook... Maar dat hoort aan, het is aan elkaar gebakken, hè? En de, de, de, is, uh, ja, als je dat moet vertellen, was het wel heel leuk. Want ik, ik was geopereerd aan de, aan de, ben geopereerd aan de heup. En ik stond in de lift van dat ge, dat, een van de gebouwen waarin we doen. Met, uh, met mijn uh, accountant. En, toen, uh, en die heeft bij, uh, in Rotterdam gewerkt. In die hoge, hoge, hoge flat. En dat deden ze het wel eens. En toen dus zei hij nog... Wacht volkte, even, die hoge flat in Rotterdam? Van Nederland. Oké, okay. ja, Maar ik wil zo. niet zoveel reclame maken. Nee, nou, ja, Heel goed, <laughs> die hoge flat in Rotterdam. <laughs> er staan er wel meer. Ja, okay. Nou ja, oké. Okay. En toen, uh, toen zei hij van... Uh, traplopen is wel een beetje moeilijk en toen keek ik die en maakte die verbinding Rotterdam... en toen dacht ik verrek, dat kunnen we hier organiseren. Dus ik zei tegen hem van, ja jongen, dat kunnen we hier ook organiseren. En, en toen keek hij, ja, dat is prima. Ik zei, dan regel jij die gebouwen, en ik regel de rest. Nou, en zo is het gegaan. En, het, maar, het, zijn, het, zijn, het lopen dus drie gebouwen in en op, maar het hebben niet zo'n enorme hoge, alhoewel... <laughs> Maar ze beginnen dus, uh, ze maken een rondje, dan starten ze in het eerste gebouw... en dan in het tweede gebouw, en op en down, en boven naar beneden, in de, dan in de, het laatste gebouw. De militairen, dat is echt fantastisch, die hebben een brug gebouwd over de weg. Dus toen ik het bedacht, dacht ik van ja, het kan niet zo... want ze moeten over die weg om een aanloop te hebben. En dat kan natuurlijk niet, want die weg kan niet de hele dag uh, afgesloten zijn. En het leger had toch niks meer te doen? En, en toen heb ik via een camera het een of andere generaal benaderd. <laughs> en dan ben ik heen gereden en die zei, waar doe je het voor, van? En ik zei, nou, voor, voor dat fond. Wat doet het dan? Nou, dat en dat en dat. Oké, okay, prima. Dat doen we. Het is een fantastische oefening en wij kunnen ook aan de, aan de, aan de maatschappij laten zien dat we dat, we, dat, we dat kunnen. En, okay. hoeveel, en hoeveel mensen gaan er meedoen? Nou, 200 ongeveer. En moet je dan zo snel mogelijk dat parcours afgelegd hebben? En... Ja, je staat, ze staat op een puntje van het stadion, dan moeten ze een stukje over het veld, dan over, de, over die brug van de militairen. Dan uh, weer een stukje veld en dan de gebouwen in. En, uh, en het duurt, als je het heel snel doet, heb je nou, een minuut of 12, 13 werk. En als je het uh, langzaam doet, dan is het 25 minuten. En de lift is dan afgesloten, dat je niet ja, ja, ja, ja, stiekem... Uh... Ja, die kan niet in de lift. Nee, maar, maar is je het ook niet... Uh, Koppelt niet terecht. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, we, hebben, we, hebben, we, ja. hebben, we hebben, uh, we hebben uh, getraind ja. of geoefend, maar die, want we moesten weten hoe lang het duurde in verband met de organisatie. Nou, dat was echt hartstikke leuk. En die, jo die jongens en meisjes die meededen, die zeiden dat is fantastisch. Dat is echt hartstikke leuk. Maar is niet gevaarlijk, want als je als een gek die trap op gaat, dan kan je ook zo gek vallen. Ja, dat is nou, We hebben allemaal EHBO bij de hand. <laughs> <laughs> nou, Ik denk dat enorm heeft. Want ze zijn gemiddeld gewoon maar heel goed getraind. Hè. Dus de, de, de, want want de, wie, mocht iedereen meedoen? Ja. Dus het is, het is van uh, kinderen van 8 tot 12. Die, die, maar die, daar is een prestatie op Dus geen uh, wedstrijd. En daarna is het van 12 tot zestien een wedstrijd. En, van, uh, uh, en dan senioren, uh, uh, uh, uh, amateurs zou je kunnen liefhebbers. En dan zijn er ook uh, jongens uh, of mannen en vrouwen die dus hartstikke goed getraind zijn. En die normaal atletiek doen of mountainbiken. Of, en die zien het echt als een, uh, als een enorme uitdaging. En op welke manier levert dat geld op? Nou, ze moeten inschrijven. Maar, de, Wat goed maar, maar, maar goed, die gebouwen die meedoen, die sponsoren het op een geweldige manier. Dus daar, daar ben ik mee begonnen. Dus oké, okay, wij gaan jullie in de belangstelling zetten, dus jullie moeten... Nou, daar doen ze prima mee. Is er hier iemand aan tafel die mee zou willen doen? Met de trap lopen, Rutger? Jij je bent lucht, nog redelijk ik, jong. Ik zou nog even moeten trainen. Jij moet nog ik. even trainen. Ja, want hoeveel treden zijn het? 768 of zo? Uh, ja, 768. Dat is wel ja. een end. Dat kan niet ongetraind, nee. Nee, nee. Hoeveel geld moet in totaal blijven? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat het, uh, dat het uh, iets van een toon oplevert. Al met al. Hè, er komt ook nog een houden met allemaal Friese artiesten achteraan. Dus het is echt een spektakel van hier het gunde. En uh, uh, uh, een deel van het geld gaat dus naar Kika, een kieker, deel naar het fonds. Nou ja, en ik, ik hoop, we hebben nu al een, een ondernemer die zegt ik betaal gewoon twee rolstoelen. Nou, dan moet, dan moet je Want dus... u bent op zoek naar rolstoelen voor mensen met de ziekte van Duchenne? Onder andere. Ja. Kinderen die dus heel zwaar gehandicapt zijn... en die dus eigenlijk nog willen sporten... Of, of die heel graag zouden willen sporten... maar niet kunnen, omdat hun rolstoel daar niet op aangepast is... en het is te ingewikkeld en die zijn te zwaar en te lomp. Dus je moet een aangepaste rolstoel hebben... die apart gemaakt wordt. Je moet je, dat is een soort, soort botsautootje waar ze dus ook nog heel vaardig mee kunnen, kunnen, kunnen spelen, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, sommigen hebben nog een, een stik in de hand en kunnen dan de puck sturen... maar anderen hebben een op, op aan de voorkant van de stoel... en sturen dan met die stoel. Hm. Ze hebben een stikje in de hand en ze kunnen 1, 2, 3, 4, 5... één is langzaam vijf is snel, een draaierstikkel van 75 centimeter. Ja, en, en toen ik ze tegenkwam, dacht ik dat is hartstikke leuk. Maar wat kost dat, jongens? We de eerste twee die, die, die we deden... nou ja, trainer, zeggen ze altijd... tussen de 12.000 en de 20.000 euro. Ja. Nou, dat is een hoop geld, hoor. Ja. Nou ja, maar onderhand hebben er dus in heel Nederland meer dan 70 rijen. Kijk. Die blijven dus van het fonds. Wij verzekeren ze, wij doen het onderhoud. En uh, mocht het niet meer kunnen, dan gaan ze terug en zijn ze voor een ander. En u probeert met deze actie weer nieuwe ja, stoelen te kopen? Ja, 15 meer. 15 meer. En we streven naar 100 te totaal. Ik zou zeggen, allemaal naar het Abelinstra stadion morgenavond. Dat zou heel leuk zijn. Dit is de dag op Radio 1. Yes, Yeah yeah, yeah, yeah, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be. Eternal en BB Winans. I Want to Be the Only One. Zeven topstukken werden er vannacht gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Ik praat erover met Ton Kremers. U bent uh, tegenwoordig, heeft u een eigen bedrijf, maar u was jarenlang hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum. Beveiligde ook het Mauritshuis, Boymans van Beuningen. Uh, ja, is dit een van de grootste kunstroven uit Nederland? Ehm um... Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Er is eh, lang geleden, in eind jaren tachtig... is er s'nachts een, een roof geweest uit het Van Gogh Museum. Dat betrof nog meer schilderijen en een veel grotere waarde. <coughs> maar diezelfde schilderijen zijn de volgende ochtend weer teruggevonden. Ja. Maar daarna is dit wel een van de grootste. Ja, want ja. het zijn echt allemaal topstukken. Picasso, Matisse, <lacht> Monet... Uh, Gauguin en ook nog zelfs Lucien Freud, dat is nog een levende ja. kunstenaar. En een echte Daan, zie ik ook. Een echte Daan, oh ja. Die <laughs> zit hier ook. Meijer daan. <laughs> niet foppen. Uh, ja, meneer Kremers, dan is natuurlijk de vraag... Uh, u bent, hebt net gehoord, de politie heeft een persconferentie gegeven. Ze waren vanochtend nogal wat terughoudend hè, met het geven van informatie. Hoe komt dat, dat we dat niet meteen hoorden wat er weg was? Ja, dat verbaast me heel erg. Uh, daar zullen ze een motief voor hebben, ik ken die motieven niet. Maar wat denkt u, wat zou er achter kunnen zitten? Geen idee, maar over het algemeen ben ik er voorstander van om zo snel mogelijk bekend te maken wat de zoek is. Ja, nou, dat heeft de politie nu bekendgemaakt. Wat weet u over wat, hoe het is gegaan, wat er gebeurd is? Ik weet niet meer dan, uh, dan wij allemaal wat weten uit de persconferentie. Uh, er zou ingebroken zijn, uh, maar hoe? Uh, daar is niks over bekendgemaakt. Nee, je zou toch denken dat zo'n schilderij, of zo'n zo museum met zulke schilderijen, dat dat een soort vesting is waar je niet in kan komen? Maar blijkbaar is dat toch mogelijk. Ja, dat vesting is heel relatief natuurlijk. Want overdag koop je een kaartje en loop je zo naar binnen. Maar als het gaat om buiten de openingsuren... zou je hopen en, uh, dat uh, dergelijke musea uh, niet binnen te dringen zijn. In ieder geval niet op zodanige wijze... dat men ook nog schilderijen kan gaan stelen. Maar helaas is het hier fout gegaan. Ja, en zeven is ook nog niet weinig dan. En dan is ja. natuurlijk de vraag... wie steelt dit soort schilderijen? Want je weet ook als dief dat je er niet zo heel veel mee kan. Ja, wie dat doen, dat zijn uh, ordinaire criminelen. Dat zijn uh, losers. Uh, het blijkt uit... Uh, nou, ik vind het uh, toch wel knap. Nee, nee, nee, het zijn echt losers in mijn ogen. Het blijkt uit uh, interviews uh, met uh, daders. Helaas vinden we veel te weinig daders. Maar uit interviews met daders blijkt dat ze wel goed hebben nagedacht... over uh, de inbraken die goed voorbereid hebben. En dat ze uh, uh, vaak, ja, we kunnen ons niet voorstellen... dat ze vaak niet hebben nagedacht over wat te doen met de buit. Nee? Maar wel, nee, dat, is, wel uh, dat ze willen gaan inbreken en iets mee willen nemen... maar niet waar ze daar vervolgens mee uh, naartoe nee, willen gaan. Nee, ze laten zich leiden door uh, informatie over schilderijen... en uh, gigantische bedragen. Dat is een uh, groot uh, motief. Uh, over het algemeen uh, blijkt dus dat men onvoldoende heeft nagedacht... van wat doen we nou straks met die buiten? Dus ik zei altijd maar, zo'n museum is, uh, zit in een groot probleem... omdat er ingebroken zijn en gestolen. Maar die daders zitten ook met een probleem, want die zitten met de buit... Die hebben zomaar zeven van die topstukken in hun bezit... waarvan ze niet weten wat ze ermee moeten. Laten we even luisteren naar wat andere kunstrovers. Er is een aantal waardevolle schilderijen gestolen. Ik zou het beeldje taxeren nu in deze staat op zo'n um, 14.500 euro. Ze sloegen een vitrine aan diggelen om zilverwerk van de 17e eeuwse kunstenaar Johannes Bogaert mee te nemen. Wat is die waarde? 2.500 euro. De werken stonden in een register met gestolen kunstwerken. Ze waren daardoor vrijwel onverkoopbaar. Dus, laat ik zeggen, dat is dan de handelswaarde. En de verzekerde waarde ligt zelfs nog wat hoger. Ja, u zei net, meneer Kremers, de dieven weten eigenlijk niet... wat ze moeten met deze kunstwerken. Wat is de ervaring uit het verleden? Wat gebeurt er dan vervolgens met dit soort werken? Er zijn een paar opties uh, uit de praktijk. Uh, vaak blijft die kunst lang uh, rondzwerven binnen het criminele circuit. Het gaat van hand uh, tot hand. Uh, wat uh, ook wel gebeurt is uh, dat uh, verzekeringsmaatschappijen... uiteindelijk onderhandelen via tussenpersonen... om uh, die schilderijen, die kunst, terug te krijgen. Mm -hmm. Want Kort het komt meestal de... wel weer boven water ergens... Nee, dat is niet waar. Ongeveer 10% van de gestolen kunst komt uh, boven water. Dus dat is uh, heel erg uh, weinig. Ja. En wat die verzekersmaatschappijen doen, is natuurlijk korte termijn uh, uh, beleid. Want op de lange duur leg je de basis voor een volgende inbraak. En wat ook wel voorkomt, er zijn uh, voorbeelden van... is dat die uh, dieven uiteindelijk uh, uh, geen kant uit kunnen met die, uh, met die buit... en de boel vernietigen. Echt? Want Als u zegt dat 90% niet terugkomt... is er dus heel veel kunst wat uiteindelijk op de brandstapel ergens uh, eindigt? Ja, dat is wel een heel grote vrees. Maar alles bij elkaar zou kunnen zeggen... dat we van die hele kunstdiefstal veel te weinig afweten... omdat er zo weinig zaken opgelost uh, worden. Maar er zijn uh, voorbeelden van uh, vernietiging van uh, gestolen kunst. Maar kan het niet zo zijn dat het gewoon verkocht wordt... aan een uh, foute zakenman die een derde huis heeft in Frankrijk? Kijk, of zo, ergens en het daarop hangt? Ja, dat weet ik niet de foute zakenmannen de huis hebben. Maar uh, kijk, als, als iemand geld heeft, dan, uh, dan koopt hij een normale schilderij. De, de, de, de lol van het hebben van uh, kostbare kunst is... Dat het je status uh, verhoogt. Dat het als een belegging gezien kan worden. Dat je het ook in de toekomst weer kan verkopen. Nou, die drie dingen die ontbreken helemaal bij het aankopen van gestolen kunst. Bovendien kom je dan in een circuit terecht van chantage en afpersing. En wat te doen wanneer diezelfde criminelen jouw huis bezoeken. Kun je dan aangifte doen bij de politie: van... nee, hey, ze hebben mijn gestolen schilderijen weer <lacht> gestolen. Dat is lastig. Ja. Ja. U ja, dat net, dat is... ja, u zei net: ik ben niet zo heel erg voorstander van dat verzekeraars dan gaan onderhandelen met, met die kunstdieven. Maar aan de andere kant, dan, als je het daarmee terug kan krijgen, is dat toch ook een manier. Ja, dan heb je dat schilderij terug... en je hebt meteen de basis gelegd voor de volgende inbraak en diefstal. zou dan? Dat snap ik niet. Nou, in het, uit het Hofje van Aarde in leerdam is een jaar of twintig geleden is er een Frans Hals gestolen. een van de mooiste Frans Halsen die we in Nederland hebben. Er is losgeld voor... Betaald, mm, mm. denk ik. U viel even weg. Er was losgeld voor betaald. Ja, en anderhalf jaar geleden is dat schilderij weer gestolen, dus waarschijnlijk was het geld op. Ja, ja. Dus u zegt dat, dat stimuleer je dan als je ervoor gaat betalen. Dat ja. dus niet, maar wat dan wel? Want uh, de, ik kan me voorstellen dat uh, want het is wel zo'n privécollectie dat de, de eigenaar uh, Cordia dat die, die spullen wel weer terug wil hebben. Hoe, hoe, hoe is dat mogelijk? Dus hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? Ja, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. En ik kan me ook goed voorstellen dat die misschien wel zo'n traject in willen... waar via tussenpersonen onderhandeld wordt over de teruggave. En dan heeft die familie ook zijn spullen weer terug... wat ik echt hoop voor hun dat het gaat gebeuren. Maar je loopt het risico dat het toch een voorbeeldfunctie heeft... voor volgende inbraken en diefstallen. Een voorbeeldfunctie. Dus dat dus niet. Dan over de beveiliging. U weet natuurlijk ook niet precies wat er in de kunsthal mis is gegaan. Dat het mis is gegaan, dat is wel duidelijk. Wat voor fouten maken musea? Wat uh, musea uh, veel doen, is dat ze zich heel erg uh, richten op allerlei elektronica. Op bewegingsmelders, allemaal toeters en uh, bellen. Het enige wat die dingen doen, dat is uh, uh, een signaal geven als het fout gaat. Ja. Maar je moet uh, je meer richten op het voorkomen dat het fout gaat. Zorgen dat die gebouwen uh, meer inbraakwerend uh, zijn... Een uh, diefstal overdag kan ook plaatsvinden. Dat kan via vitrines, allerlei ophangsystemen. Er zijn allerlei uh, middelen uh, voor. Maar het begint met het heel erg moeilijk maken om in te breken. Dan heb je al heel veel uh, bereikt. Maar als je een uh, transparant gebouw neerzet... en erin heel kostbare kunst uh, uh, hangt... Ja. waardoor het inbreken... Uh, redelijk makkelijk gaat. De alarmopvolging in Nederland duurt gemiddeld 35 minuten. Ja, dus dus kan, als dan kan je al die weg toek... zijn met al je spullen. Ja, dan, dan om zeven schilderijen te stelen... dat uh, moet wel lukken in 35 minuten. Ja. Dus u zegt eigenlijk concentreren die musea zich te veel op, op uh, alarmsystemen... en niet zozeer op de gebouwen waar ze in zitten. Want Bijvoorbeeld je kon die, die schilderijen die kan je vanuit, in de kunsthal kan je vanuit buiten kan je ze ook zien hangen. Is dat extra gevaarlijk? Ja, extra gevaarlijk. Kijk dat je de kans niet hangen van buitenaf. Op zich is dat niet zo erg. De transparantie van het gebouw als museumbezoeker vind ik dat fantastisch. Als beveiliger ben ik er minder enthousiast over. Hm. Omdat je liever zou zien dat er uh, zo'n museum binnen uit allerlei compartimenten bestaat. Waar uh, de dieven van compartiment tot compartiment moeten gaan. Voordat ze uiteindelijk in het hart van het gebouw bij de kostbare stukken komen. Dan ja. heb je al heel veel tijd gewonnen. Maar dan moet je dus eigenlijk een soort bunker maken. Nee, nee, nee. Ik ken geen, uh, dat hoor je vaak, maar ik ken geen enkel museum dat een bunker is... maar ik ken zatmusea die op dat niveau beveiligd zijn. Ja, wat zijn er musea in Nederland die beter beveiligd zijn dan de Kunsthal in Rotterdam? Die zijn er, ja. ja. en Waren zij extreem slecht beveiligd? Zou je dat ook kunnen zeggen? Nee, dat wil ik zeker niet zeggen. Ik vind dat uh, de Kunsthal uh, uh, een goed uh, beveiligd museum is. Uh, deze inbraak is echt een ramp voor uh, de Kunsthal... Maar ik zou absoluut niet de conclusie willen trekken dat ze slecht beveiligd zijn. Oké, okay, nou, We zullen afwachten wat het vervolg gaat worden van deze kunstgroof. Dank u wel. En we gaan Graag uh, zo na half drie verder praten met uh, schrijver Kader Abdolla. Die heeft een fascinatie voor Nederlandse wetenschappers en uitvinders. En er is een burgemeesterscrisis in Landsmeer. De burgemeester is weg, maar de burgers die willen haar terug. We gaan eerst naar het nieuws van half drie. Gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS Journaal.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 uitgesloten. Er werken nu ruim 2400 mensen in het ziekenhuis. Het kennemer Gasthuis moet flink bezuinigen vanwege het teruglopende aantal patiënten, bezuinigingen door de overheid en stijgende loonkosten. En dat is nieuws op dit moment. ABB verkeersinformatie Er staat één file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. Twee kilometer. Er staat een auto stil. Eén rijstrook is daar dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag met aan tafel Foppe de Haan. Morgen even terug in zijn rol als coach, dit keur van een ras-echt Fries elftal. Ook aan tafel schrijver Kader Abdolla, en die is benieuwd naar de dromen en ideeën van wetenschappers en uitvinders en kunstenaars in Nederland. Rutger Bregman, die gaat praten over waaghals Felix Baumgartner. En Jeroen Beekman zit ook aan tafel met hem, praten we over het debat tussen Romney en Obama van vanavond. U kunt reageren via Twitter met de hashtag didd of u kunt ook naar onze website gaan. Dat is dit is de dag. Nu. Ja, maar we beginnen met Arno Kosten en Vanita Attema. Want uh, u bent hoogleraar bestuurskunde, meneer Kosten, en u, mevrouw Attema, komt uit Lansmeer. En daar is nog wat aan de hand. Wat is er precies aan de hand? Wat is er precies aan de hand? Uh, afgelopen 13 september, jongsleden, is er een uh, raadsvergadering geweest, een openbare raadsvergadering, waarin een motie van wantrouwen tegen de burgemeester is aangenomen. En toen was de burgemeester weg? Ja, dan gaat de wet. Uh, Artikel 61b in werking en dan komt er een motie tot ontslag. Maar. Uh... Nou was er vorige week weer, of deze week weer, een raadsvergadering? Ja, klopt, maar er zijn heel veel dingen in de tussentijd gebeurd. Wij zijn als uh, verontruste burgers opgestaan en wij waren het er niet mee eens. En, en u bent gewoon geen gemeenteraad, u bent nee, gewoon burger nee, van Landsmeer? Ik ben burger van Landsmeer al heel wat jaren. Ik woon er, ik werk er, mijn kinderen die uh, groeien erop. En u hield van de burgemeester? Um, zij was nog geen jaar, nou net een jaar in dienst. En uh, zij heeft zich als burgemeester laten zien. Het is een, uh, een, een dame, een jonge dame, vind ik zelf. Die ja, heeft gezegd van nou, ik wil wel wat met Landsmeer. En uh, we gaan ervoor. En ze heeft zich laten zien. Ze is net bij de burgers thuis geweest, bij alle verenigingen geweest. En ja, ze kwam goed over. En wij hadden ze iets van, hoe kan dit nou binnen een jaar nu al weg? En wat was er aan de hand? Er bleek een uh, bestuurscrisis te zijn tussen de, binnen het college... Dus tussen de wethouders en de, de burgemeester zelf. Ja, twee wethouders waarvan de een de onderkoning van Lansmeer wordt genoemd, las ik ja, in de krant. Ja, ja, niet mijn woorden, maar zo wordt hij wel genoemd. En ja. wat kan je zo al regelen met de onderkoning? Ja, wat er gezegd wordt in de krant ook, is dat er uh, verschillende projecten dan toegewezen worden. bouwprojecten. Uh, nou ja, als jij dit doet voor mij, dan doe ik dit voor jou. Maar goed, dat is wat ik van horen zeggen heb. Ja, komt het voor in Nederland, meneer Korsten? Wat, wat nou, dat je met de burgemeester of met de wethouder kan regelen dat jij een bouwproject mag doen? Nou, Nederland is nog uh, opvallend clientelistisch uh, in, in delen. Vroeger werd wel eens gezegd: nou, dat is iets van Zuid-Nederland. Maar dat is, dat komt toch nog wel vaker voor. En, uh, ik was laatst met een burgemeester in een college op de Hei. En ik zei, nou, dat gaat u toch allemaal niet doen met die dingen? Jawel, zei hij, we hebben dag binnenkort. Ik uh, kom uit Zuid-Limburg, Vlaie dag. We hebben al onze klanten, hè, al onze stemmers, gaan we langs met Vlaaien. Nou gaat de echte politieke strijd natuurlijk niet over die Vlaaien en zo. Maar, nou ja, men, men, men, men vindt wel, sommige wethouders vinden nadrukkelijk... dat je de problemen van, van burgers in de gemeenschap moet oplossen. Dat betekent soms een uh, schuurtje erbij. En als dat niet kan volgens een bestemmingsplan... dan moet het plan eraan aangepast worden, in het verhaal. Want de burger, die, die, die toont en die is meestal niet dom, dus dat schuurtje moet er eigenlijk komen. En dat plan is altijd bij, bij dit soort wethouders uh, dan eigenlijk secundair. Oh ja. dat, dat... En de burgemeester van Landsmeer, die ging daar doorheen? Um, wat, wat er gebeurt is, is dat zij uh, vrij voortvarend aan, de, aan het werk is gegaan... en de wethouders zijn, zitten er al een heleboel jaar... zowel als raadslid als wethouder. En zij dacht, nou, dit kan ik misschien wel doorbreken. Dit regime, hoe wil je het noemen, als je het hebt over onderkoningen... Ik denk dat het daar gebotst is. Ja, en toen We zei... hebben er als burger ook heel weinig informatie over gekregen. Wat er precies gebeurd is. Precies, ja. er is een onderzoek geweest. De heer Remkes heeft een onderzoek ingediend. De commissaris van de Koningin. De com commissaris ja. van de Koningin, waar wij als burgerinitiatiefnemers ook zijn geweest. En die heeft proberen uit te zoeken wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Nou heeft zij als burgemeester ook beginnersfout gemaakt. Staat ook in het onderzoek. En... Ja, De wethouders en de burgemeester hebben een intentieverklaring getekend om met elkaar door een deur te kunnen gaan. En vervolgens wordt er twee maanden een motie van wantrouwen ingediend. Ja, die is nou, aangenomen, maar nu is het deze week of vorige week weer een motie aangenomen. Klopt. En nu mag ze weer terugkomen. Ze zou als ze wil terug mogen komen. Wat er gebeurd is, is in de afgelopen weken, is dat uh, 13 september is die raadsvergadering geweest waarbij de motie is aangenomen. 25 september is er een raadsvergadering geweest waarbij de petitie hebben aangeboden. Want wij hebben een petitie aangehouden met En wat was de strekking van die petitie? De strekking van de petitie was uh, steun aan onze burgemeester, maar. Niet dat de wethouders zouden weg moeten, maar dat ze weer met elkaar door één deur gaan. Problemen oplossen, persoonlijke uh, dingen opzij zetten en samen werken aan de toekomst van Landsmeer. Ja. Waarom doet u zoiets? Ik denk dat niet veel burgers in Nederland dat doen als er een burgemeester weg moet. Nou, een van de redenen waarom we het doen is omdat we van Landsmeer houden. En we ook willen dat Landsmeer een zelfstandige gemeente zou moeten kunnen blijven. Want wat voor je weet pakt een andere gemeente erbij? Ja, dat zou kunnen. We zijn bezig om, de gemeente Landsmeer is bezig om zelfstandig te blijven. Wellicht in de toekomst zal het niet zo kunnen, maar nu heb je het nog zelf in de hand. En nu kun je nog zeggen van nou, dit willen wij als gemeente, dat willen wij als gemeente. Misschien moeten we wel samen gaan in de toekomst, maar dan heb je nog zelf de regie in de hand. Ja, en dat kan straks niet ja, meer. Meneer Korsten maakt dat enige kans, zo'n burgerinitiatief? Um. Als je kijkt naar de geschiedenis van recent Nederland, uh, maakt ze, ze weinig kans. Uh, er zijn wel meer uh, actiegroepen geweest uit het volk. Uh, ik denk even aan Denkeland, bij Frans Willem, de burgemeester. Nou, die, dan komen ze te laat. Hè. Het hele plein stond vol. Met, uh, hij moet blijven, maar uh, de raad had al ongeveer besloten. Was nog even gaan. Bij Geert Leers is het ook gebeurd. Maastricht. Grote, grote, marktvol en steunbetuigingen anderszins. Niet gelukt. Nee. Te laat. Meestal te laat. En hier, de motie van uh, Wanto uh, was al zij aangenomen? Zij schrijven geschiedenis als, uh, als het hun wel lukt... om die burgemeester terug te krijgen. Ik, had, uh, ik denk zelf dat ze, nog, dat ze nog moeilijk hebben om succes te boeken... want een burgemeester eenmaal weg is... Ja, kan die makkelijk terugkomen. Want er is inmiddels een, een waarnemend burgemeester. Ja, er, is, er, er is Door de heer Remkes is er een, een waarnemend burgemeester. Ja, ja, dus die waarnemer die kan wel weg. En, uh, maar, en, en als de wethouders uh, weg zijn en uh, is die motie... Uh, uh, hè, dus de burgemeester Men wil de burgemeester wel weer terug in die raad. Maar ja, je bent toch aangeschoten wild eigenlijk. Dus ja. het blijft lastig om terug te keren voor die burgemeester. Ik zou me nog twee keer achter de oren krabben. Uh, om, om daar terug te gaan. Maar, maar ja, klinkt... goed, je bent uh, ze startende burgemeester. Dit is haar eerste gemeente, dacht ik, als burgemeester. Dus Ze klinkt... wil wel weer een schone lei, dus misschien dat ze, dat ze terugkeert. Maar zie ik haar nou nog zes, zeven, acht jaar daar zit in Lansmeer? daar uh, zet ik wat vraagtekens bij. Maar het klinkt bij. toch een beetje als zwichten voor de zittende macht, voor de, voor de mannen die er al zo lang zitten en alles altijd op hun eigen manier hebben geregeld. Is het zo? Ja, nou, uh, kijk, burgemeesters die uh, zich een beetje stoer opstellen, zeker ook de eerste honderd dagen uh, van hun ambtsaanvaarding al, die hebben het Lastig. Er zijn ook Tizia Lonte in Wieringermeer. Die, die had ook een eigen stijl. en, en zat met, ook met een punt van. ja, cliëntelisme enzovoort. Dus zij manifesteerde zich ook nadrukkelijk in de samenleving dat werd daar ook niet in dank afgenomen. Dus uh, zoals gezegd wordt, ook in dit boek onder burgemeesters... wat ik gemaakt heb, en wat je hoort van veel burgemeesters... is je moet je positie opbouwen. He, dus je moet niet gelijk, gelijk, gelijk erin. En we weten ook van het functioneren van burgemeester Cohen in Amsterdam... He, to, toen hij zich in het begin wat anders wilde manifesteren... dan alleen maar als technisch voorzitter, dat, dat Geert Dales en, en zo... dat hij toch Weet zei, nou bedaan, rustig, ja. rustig aan burgemeester. Uh, he, met andere woorden, u komt pas kijken. Uh, wij zijn hier eigenlijk een beetje de baas. Ja. En, maar in dit geval nou, nou, is zeker... het zo dat, dat de raad... Een van de raad wil haar inmiddels terug. Ja, dat, in de tussentijd zijn er drie raadsleden opgestapt. En, die uh, tegen haar waren? Die, ja, die dus de motie hebben gesteund uh, tegen de burgemeester. Vervolgens is afgelopen woensdag is er een, uh, een nieuwe raadsvergadering geweest... waarbij drie nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd. En die raadsleden waren pro-burgemeester, om het zo te zeggen. Ja. En toen kreeg die hele toestand een, een hele andere wending... waarbij dus de motie verworpen is... Met 8 tegen 6. En vervolgens komt uh, de oppositie en de VVD, partij van de coalitie... die komt met een motie van wantrouwen tegen de wethouders... Wat een gevolg is van de, het hele gebeuren ja, ja. van de motie van wantrouwen tegen de burgemeester. En, en die, die wordt aangenomen met 9 tegen 6. En dan zijn de wethouders dus nu weg? Die zijn afgetreden? De wethouders die beraden uh, zich op hun positie, zo gaat het officieel. En de waarnemend burgemeester is op dit moment met vakantie. En aanstaande vrijdag... Het vakantie? Ja, die, die, is, die, is, nee, dat is, die is aangesteld door de commissaris. Ja, ja. ja dat is heel snel gegaan. Het is... In een maand tijd is er zo verschrikkelijk veel gebeurd in Lansmeer. Ja. En vrijdag zullen zij, uh, bij de heer Tangen, de burgemeester Tangen is dat, van Wormeland... zullen zij uh, aantreden en dan zal hij ze is... vragen om hun uh, dossiers af te treken. In kosten hebben we dus een afgetreden burgemeester en twee afgetreden wethouders ja. althans die zijn bezig af te treden. Wie beslissen dan wie er terug mag komen? De Raad. De, de, raad, raad, okay. de, raad denkt, de raad is aan zet. Uh, Remkes als, als man die de, de, de, de waarnemende burgemeester heeft aangesteld. Die is ook aan zet. Dus die zal uh, partijen horen. Die gaat diplomatie bedrijven. Die zal ook, ook inventariseren of er een terugkeer mogelijk is voor de burgemeester. Ik zelf heb gezegd, nou dat wordt een moeilijk pakket. Maar we willen zijn uh, initiatieven natuurlijk niet te remmen met dit programma even. Nee, dat zouden wij niet doen. Uh, maar de, de raad is aan zet. En de, het probleem is breder. Dat is nu wel aan de orde. Landsmeer is een lastige gemeente. En er moet dus ongetwijfeld een nieuwe coalitie komen. En wat heb je daarvoor nodig? Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En dat is ook tegenwoordig met de burgemeester het geval. Dus we zijn er nog niet uit in een week. Nee, maar wat gaat u vrijdag doen? Wij zullen vrijdag de persverklaring afwachten van de gemeente. Je gaat niet op het plein staan met z'n met nou, spandoeken en zo? Nee, nee. Dat hebben we, wij hebben het geprobeerd netjes te houden. En nou, we hebben Spandoeken is wel netjes hoor. Ja, maar nou, we hebben, wij hebben afgesproken met elkaar met de achterban, van we houden het netjes. We zullen bij alles aanwezig zijn waar we, waarbij we aanwezig kunnen zijn. We worden ook gevraagd aan tafel door uh, verschillende mensen van nou, we willen jullie verhaal horen, waarom vinden jullie dit? En vrijdag zullen we afwachten wat gaat okay. gebeuren. Het was nog een pikant detail. Mevrouw Atema heeft mij in het voorgesprek verteld... dat, uh, dat het gestart is, zo'n actie, met Facebook. Dus dit kun je ook met Facebook Kijk, doen. Kijk, we hebben ja. Facebook ja. rellen, maar we hebben ook Facebook-lossingen ja. uh, misschien wel. Precies. A ja. the She's chasing staring at. The walking by, catching everyone's eyes. Amazing in the sunshine. Should be feeling so fine. There's a place in my heart, and I know it's where you ought to be. Amazing in the sunshine. Should be feeling so fine. There's a place in my heart.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 lazing in the sunshine should be feeling so fine there's a place in my heart and i know it's late Jonathan Jeremiah, lezing in de Zinsjaar. Kader Abdulla, een nieuw boek van u ligt hier voor mij op tafel. Het heet Zesla en de lepels van Alice. Nou kennen we u vooral als romanschrijver. <laughs> Dit is geen roman. Maar uh, misschien, uh, misschien meer dan een roman. Dit is, het gaat, het is een reis naar de wereld van zo'n 25 of 24 Nederlandse wetenschappers. Mensen die met een onmogelijke, mensen die met eigenlijk onmogelijke dromen bezig zijn. Al hun dromen zijn zo fictief. Dat hoewel mijn, mijn boek non-fictie is, wordt het opeens een fictief boek. En, en uh, het, hier zijn het, gaat het over 25 wetenschappers. Maar... Eigenlijk is het een soort duizend en een uh, nacht Sprookje. sprookjes ja. geworden. Het, het leest ook als een verhaal, terwijl het af, zich afspeelt op uh, winderige campussen in Delft en zo. Maar toch <laughs> is het sprookjesachtig. Hoe bent u aan deze mensen gekomen? Uh, kijk, uh, jij, ik, kader Abdullah, komt als uh, immigrant het land binnen. Je eerste kennismaking met het land is, is de taal. Hallo, hoe, is het? Hoe, hoe gaat het met jou? Mag ik een kilo aardappelen? En dan, even later lees je Annie M. Gershmid. Even later lees je Multatuli. Even later maak je kennis met E.O. Even later <laughs> ga je naar Wierendrijd. ja, nee, mooi. Ja, ja, ik ja, ik dacht, dacht. Even Gaan later even gaat, gaat de direct door. En dan je gaat dieper, dieper. En dan, en dan ontmoet je uh, Geurt Wilder. Er moet iets meer aan de hand zijn, dacht ik altijd. Er moet, iets, er moet een, een zuivere geest zijn. die dit land, dit prachtige land, vorm heeft gegeven. Ja, en dat we, die en, wilde u zoeken. En ik ging op zoek naar die geest. Ja. En ik, ik, ik, ik, ik, ik plaatste een Adventist in de krant. Kader Abdullah zoekt naar de mensen met mooie ideeën. Aha. Oké, okay, en opeens krijg ik zo'n een. 100, 100 aanmeldingen. Ja. Waarvan ik 25, met 25... op hoe noemen we dat... langs ben gegaan. En ik neem mijn lezers mee... naar de wereld van die wetenschappers. Nederlandse wetenschappers en ondernemers. Ja. En maar ze... er waren dus ook 75... waarvan u dacht die niet. Hoe maar, heeft u geselecteerd? Maar kijk, <laughs> Het zou zelfs duizend andere kandidaten kunnen zijn. Maar als schrijver... moet je ergens, moet je ergens mee stoppen... Ja. om een boek van te kunnen maken. Mm -hmm. Dus ik dacht... 25, omdat ik zelf natuurkunde heb gestudeerd... dacht ik, ja, die thema's, zulke mensen, kan ik beter begrijpen? Of kan ik, kan yeah. ik mij lezen? Want er diep... zitten veel, zit, zit veel beta-verhalen in. Hè? U komt nogal eens op technische universiteiten. Bij natuurkundigen, bij, bij mensen die zich bezighouden met robots. Maar ook bij iemand die maakt lepeltjes. Met lepeltjes. Maar kijk, de belangrijkste is, die mensen... Dat is het mooiste gezicht van Nederland. Nederland, die de, de, de Nederlanders die de toekomst gaan maken. Ja, bijvoorbeeld, een wetenschapper wil met vliegers, vliegers energie wekken. Hij, hij is dag en nacht mee bezig. Ik ben naar de universiteit gegaan, naar de kelder van de universiteit. Maar het probleem is, hij wil zo een, zijn vliegers is het zo'n 20.000 ton... En hoe kan je zo'n vlieger in de, in de lucht houden om mm -hmm. energie van te wekken? Mm -hmm. En ik neem mijn lezers mee naar die onmogelijke wereld. Ja, en het klinkt bijna mogelijk als ik het boek Maar, lees. maar het is mogelijk. Oh, dat is het, het, ook. Het, het kan niet anders. Want, want op een dag moeten we zo'n vlieger in de lucht hebben. Ook Ik, neem, ik, neem, ik ga naar de andere wetenschappen. Hij is, er zijn een groep studenten en professoren. Ze zijn bezig om van, van de zeegroenten, zeesla... Voor ons brood maken, ja. schoenen maken, mm -hmm. bussen maken, vliegtuigen maken. Het is een onmogelijke droom. Mag maar moe. ik neem u mee ja. en ik laat je zien dat over 50 jaar hebben we geen andere. Er is geen andere weg dan, dan onze schoenen onze computers en onze verlichting uit de zee te gaan ja. halen. U moet soms heel erg uw best doen om door te dringen tot de wetenschappers. En ik heb ook af en toe het idee dat ze niet helemaal snappen... wat u nou bij hen komt doen. Maar, <laughs> dat is, die wat mensen, dat even tijd kost. <laughs> die, die, die mensen ze, zijn... Hun, uh, 30 jaar, 40 jaar, 20 jaar, 100 jaar komende, 100 jaar zijn met hun dromen bezig. En dan komt er opeens een man uit Iran. Oh. En ook op zo'n kader. <laughs> ze zijn zo bezig met hun dromen dat ze eigenlijk niet meer in de staat zijn... met hun buitenstaander te communiceren. Nee. Ik ging bij hun langs. De eerste twee, drie uur dacht ik, god, het wordt niets. Die man, die vrouw is niet in de staat om zelfs een gewone communicatie... Met nee, en wat deed u dan om dan te zorgen dat er wel iets zinnigs uitkwam? Want dat en, lukt eigenlijk bijna de altijd. Er, de ervaring heeft me geleerd. Heb geduld, heb geduld, heb geduld. En dan, en ik vroeg voor, voor, voor meer literatuur. En ik ging naar huis weeklang lezen, lezen, lezen, lezen, bestuderen. En dan ging ik terug. En soms lukte het helemaal niet. En ik dacht... Uh, op een het, het, was, het, was, het was een professor die wil alle koelkassen van de hele wereld vervangen... met een soort nieuwe, nieuwe koelkassen ja. die zuiniger beter een Duits, zijn. Een Duitse professor in Duitsland. in Nederland. De? En, en als, dit is een revolutie als het, het gaat gebeuren. En na twee dagen praten met haar, kon ik niets, niets van maken. En opeens dacht ik... Is hij, mag ik even uw vrouw ontmoeten? <laughs> <laughs> dat werd opeens een deur voor mij geopend. En ik ging bij die vrouw langs en gezegd, ik zei... Mevrouw, weet u alsjeblieft, kan me mij vertellen waar uw man mee bezig is? Ja. Het, en kon toen, niet, het kon ze niet, hè? En toen, en toen ging het goed. En toen kon ik andere dingen van, van die man, van die wetenschappers... van die koelkasten cool eruit was halen. Er was, er was een andere man... Hij is bezig, een professor, hij is bezig om, om digitale planten te maken. Eigen digitale planten. En hij wil die digitale planten gewoon naar gewone, naar gewone boerderijen te planten. Mm -hmm. hij, wil, hij, hij droomt om één boerderij, honderden boerderijen... van hun eigen gemaakte uh, uh, digitale planten te hebben. Die man is God. Die man doet God na. En ik neem u mee naar zijn... Naar zijn, naar zijn velden in de, in de computer. En nu gaat aan zijn vader uitleggen wat en hij dan, doet. En zijn vader heeft eigenlijk nooit begrepen waar hij mee bezig is. En dan ga ik naar, en, en ik ben benieuwd naar de vader van zo'n man die God een beetje nadoet. En hij neemt me mee kilometers in Friesland. en ergens, ergens, ergens. En ik kom een, een vader die zelfs niet in de staat is om te lezen. Nee. Arnel Arnel Als die wetenschappers last hadden uh, om te vertellen wat hun dromen waren, ben je dan niet steeds naar alle partners gegaan? Om te achterhalen. <laughs> omdat het een en, beetje maar, makkelijker was. Maar uh, niet, niet alleen de, de, de partners. Ik ben ook naar de ouders geweest. Naar, in dit geval naar de vader geweest. En ik heb, ik, ik heb de man de man van 85 gevraagd. Meneer, uh, weet u waar uw zoon mee bezig is? Ik, ik, ik weet niet. Hij meet. Hij meet. Hij, hij, meet, hij stopt in de computer. Verder weet ik er niks van. En ik zei. Weet u dat uw zoon God een beetje nadoen. Wat? Wat hebben we nou? <laughs> en dan pr pr pr probeer ik <laughs> voor het Iers en de vader uit te leggen... waar zijn zoon in die afgelopen twintig jaar mee bezig geweest. En ja. het was een feest. Ja. Was een U feest. was ook in Delft, uh, en daar gaat het over het maken van robots... en over een wetenschapper die ervan droomt om robots taal te leren. Bijvoorbeeld om robots een gedicht te laten lezen. Laten we eens even luisteren hoe dat zou kunnen klinken. Oh, Hoewel de, de nacht overbodig, overbodig mooi is, is, waarom is de, de nacht mooi... Voor wie is de, de nacht mooi, de, de nacht... en de een oneindige rivier van sterren, koude stroom... en zij daar met lange vlechten. Het is een gedicht dat u zelf vertaald heeft, hè? Maar uh, ze proberen toch nog fijner, mooier... Dit, want dit klinkt nergens naar, toch? <laughs> toch wel, uh, toch. De eerste stappen naar, naar die kant. Maar kijk, ja, er, er is een professor die, die in, in, in, in Delft. Hij is bezig, hij, met, uh, ze zijn met, met zijn team bezig... om een robot te maken zodat hij poëzie kan lezen en begrijpen. Kijk, dat is, is indrukwekkend om u als lezer naar de kelder van de Universiteit van Delft te nemen. Goed, goed. Nou, ik ben als historicus wel razend benieuwd of in dat boek nou uiteindelijk ook inderdaad een antwoord geformuleerd op die vraag van wat is dan die Nederlandse volksgeest of iets dergelijks en vindt u dat dan bij die it 25 is, wetenschappers? Het is een rode draad in dat boek. En Rode de Raad zegt, die, al die mensen zijn bezig om van niets, helemaal niets, iets groots te maken. Van, om iets om een onmogelijke mogelijk te maken. En dan zien we, het is zo prachtig dat in dit land, in die moeras, in die mo moerasen van dit land, in die regen onder die wolken, zulk zul prachtig land voor mij gekregen. En ik was altijd benieuwd, wie heeft dit land gemaakt? En ik heb hier 25 wetenschappers ontmoet, die ze die ze de toekomst van Nederland sterker dan ooit gaan maken. Nu hebben we crisis, maar Kader Abdullah is de enige die weet dat die crisis zal niets met Nederland doen. Ja. Want tenminste zijn, heb ik 25 ja. grote Nederlanders ontmoet die ze bezig zijn om iets moois en, en dit land nog mooier maken dan mm. het is. Als u een roman schrijft, dan zit u op uw kamertje en dan zit u in uw eigen wereld. Dan kunt u een eigen wereld creëren. Nu moet u op stap op zoek naar andere mensen. Wat is leuker? Uh, dit boek heb ik met heel veel angst... In mijn, uh, in, in, in mijn hart. Met heel veel angst in mijn hart geschreven. Want ik heb tegen die mensen gezegd... ik kom, ik ontmoet u, ik luister... en ik maak mijn eigen, mijn eigen wereld. Huh? Maar ik ging daar naartoe. Maar het wordt... het wordt een onmogelijke werk ook voor mij. Want ik, ging, ik, moest, ik moest in de fantasie van die mensen... literatuur produceren normaal was ik vrij... als ik romanen schrijf, ben ik vrij... mijn gedachten gaan alle kanten op... maar hier word ik belemmerd... Mm. door de wetenschappelijke feiten. Maar het was een enorme uitdaging voor mij. Volgens mij... fictie en romanen schrijven in je kamer... is honderd keer makkelijker... om, mm. om in de wereld van de wetenschap binnen te gaan... en ervan literatuur te maken. Het is... het gaat over harde wetenschappelijke feiten... maar het is literatuur... En dat staat allemaal in uw boek. Dank voor uw verhaal daarover. We gaan uh, naar het nieuws van drie uur. Om, uh, over een uh, paar minuten is dat. We nemen afscheid van Foppen de Haan. Heel veel succes morgen. Maak er wat nee. moois van. En uh, na drie uur zijn we terug. Dan gaan we onder andere praten... over het komende debat tussen Obama en Romney komende nacht. Tot zo.